Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. In Brussel gaat niet door wegens terreurdreiging. De wedstrijd zou komende avond worden gespeeld. De Belgische regering zegt dat de kans bestaat dat een van de terroristen achter de aanslagen in Parijs een aanslag gaat plegen in België. Maar er zijn geen concrete aanwijzingen. Wel is het algemene veiligheidsniveau verhoogd van 2 naar 3. 4 is het maximum. De minister van Binnenlandse Zaken in België zei eerder al dat er zo'n 20 militairen worden ingezet als extra beveiliging. En de beveiliging bij concerten in Nederland is sinds afgelopen weekend verscherpt. Aanleiding is de aanslag in Parijs tijdens het concert van de Amerikaanse band Eagles of Death Metal. Organisator Mojo Concert zegt dat de beveiliging is opgeschroefd, onder meer bij concerten in de Ziggo Dome, de Heineken Music Hall en Carré in Amsterdam. In het Klokgebouw in Eindhoven en in Ahoy Rotterdam. Ook de Popodia Tivoli Vredeburg in Utrecht en 013 in Tilburg gaan concerten beter beveiligen. Vanwege de aanslagen in Parijs zegt de afgelopen weekend een aantal bands concerten in Europa af. De Nederlandse journalist Rick Goverde is door de Marokkaanse autoriteiten het land uitgezet. Dat maakte hij afgelopen avond zelf bekend via Twitter. Waarom hij is uitgezet, is onbekend. Goverde had rond middernacht het land al verlaten. Hij was sinds oktober 2013 in Marokko en werkte onder andere voor het AD, BNR Nieuwsradio en de VRT. Ook schreef hij voor buitenlandse media. In Marokko moeten journalisten een perskaart hebben om in het land te mogen werken. Goverder had deze diverse keren aangevraagd, maar nog niet gekregen. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met regen over het land. Minima liggen vannacht op 9 tot 13 graden. Overdag eerst regen, maar in de middag is het tijdelijk wat droger. Het wordt een graad of 14. In de avond opnieuw regen en aan de kust kan het dan stormen. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, met nu de nacht. are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me.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 If I'm gonna make it through the day Then there's no more use in running This is something my love tell me Ritme van Zandvoort ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. 45.